met het NOS journaal. De Zweden gaat niet akkoord met het reddingsplan van Saab. De autofabrikant had gevraagd om bescherming tegen schuldeisers in de vorm van uitstel van betaling. Saab wilde dat er een bewindvoerder werd aangesteld om een reorganisatie door te voeren, tot die tijd konden schuldeisers dan buiten de deur worden gehouden, waardoor Saab een faillissement kon voorkomen. De rechter heeft dat afgewezen. Hij vindt de reorganisatieplannen te vaag. Saap heeft tot 29 september de tijd om in beroep te gaan. Volgens topman Victor Mullig zijn er twee Chinese bedrijven die geld in SAP willen steken, maar die investeerders hebben het geld nog niet beschikbaar. De Britse modeontwerper John Galliano is tot een voorwaardelijke geldboete veroordeeld voor antisemitische uitlatingen. Hij moet een boete van 6000 euro betalen als hij nog eens in de fout gaat. Galliano stak in een bar in Parijs een antisemitische tirade af tegen twee bezoekers. Hij zegt dat hij zich niets meer kan herinneren omdat hij dronken was. Galliano was de hoofdontwerper van het modehuis Dior. Na de affaire werd hij ontslagen. Nu ontsluit zijn zonnecellenfabriek Heliantos in Arnhem. Het energiebedrijf kan geen investeerders vinden voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Heliantos maakt flexibele zonnepanelen uit folie. Door de sluiting verliezen 60 medewerkers hun baan. Heliantos was een proeffabriek die in 2009 werd geopend. Met de flexibele zonnepanelen kunnen daken en gevels worden bedekt om energie op te wekken. Nuwon was op zoek naar investeerders om voor ruim 150 miljoen euro naast de proeffabriek een grote hal te bouwen voor de productie van zonnecellen. De hogeschool In Holland blijft In Holland heten. Er is overwogen een andere naam te kiezen omdat de hogeschool in opspraak is gekomen door examenfraude en wanbestuur. Bij de opening van het nieuwe collegejaar maakte de interumbestuurde Doek de Terpstra bekend dat de naam In Holland wordt gehandhaafd. Het weer bewolkt af en toe een bui en een graad of 18, morgen ook bewolkt met wat regen, maar wel iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij de afrit Everdingen, 4 kilometer door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. A4 Amsterdam Den Haag tussen Veen en Zoete 4 kilometer. A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Waterberg 4 kilometer. En op de A28 Utrecht Amersfoort bij de Alfred den Dolder 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest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 Dit is van Zon. Zee, Zamfort en zomerhit. sure that it's real? Sure? Yeah. Sure. Does he ease your mind? No. Or does he break your stride? Did you know that love could be a shield? Yeah. In the middle of the night, oh. is he gonna be by your side? No. Or will he run it high? You don't know cause things ain't clear. And baby when you cry. 106.9 is Zonzee, Zandvoort en Zonzee. -Zon -Zon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 We're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 antwoord 106.9 fm They don't do this anymore. Yeah. I'ma sing something. And I want the guys to sing with me. They go, It feels like something's heating up. Can I leave with you? Right. And then the ladies go, I don't know what I'm thinking about, really leaving with you. Guys sing, it feels like something's heating up. Can I leave with you? And ladies, I don't know what I'm thinking about, really leaving with you. Feels good, don't it? Come on. It feels like something's heating oh, up. Come on. Can I leave yeah. with you? Later! Good morning. Uh -huh. <laughs> And that's it.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 Girl <laughs>